Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders die Palestijnse familieleden uit de Gazastrook hierheen willen halen... krijgen sneller antwoord van de immigratiedienst. Als er groen licht is, dan kijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken... of het mogelijk is om de familieleden te helpen weg te komen uit de Gazastrook. Er lopen nu ongeveer tien zaken die met voorrang worden behandeld. Als alles mee zit, kan dat in een paar weken gebeuren. En het is code rood op veel plekken in Brazilië. Het is daar nog niet eens zomer, maar al wel enorm heet. Het voelt aan als dik 50 graden. En s'nachts tikt de thermometer nog steeds bijna 30 graden aan. En lang niet iedereen kan een airco kopen, vertelt correspondent Nina Jurna. Bijvoorbeeld mensen in, in de favela's, ja, die, die kunnen dat niet betalen. En die hebben dan een ventilator. Uh, maar je hebt daar vaak weer stroomstoringen, dus dan, dan is het helemaal uh, niet uit te houden. En je hebt ook uh, niet in alle bussen heb je airco. Dus het is echt van ja, nou, de mensen die het kunnen betalen, die, die hebben dan airco en die zitten dan voor, ja, ook veel binnen. Die hitte komt door klimaatverandering en door weerfenomeen El Niño. Max Verstappen en zijn collega's zijn supersnel weer uit hun bolides gestapt. Komend weekend is de Grand Prix van Las Vegas en dus was net de eerste vrije training. Maar een putdeksel raakte los. En dus was het einde oefening. De commentatoren van Viaplay kunnen er niet over uit. Ik vind het echt, ja, ik vind het eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, Als uh, ik de, heel eerlijk ben, ik kan er niks kunt, anders van maken. Precies, dit, dit kan gewoon niet. Ja, de de Vier geeft aan dat ze bezig zijn met een drain cover. Dus eigenlijk uh, ja, wat ik net ja, vertelde, wat ik... Uh, een put uh, ja, ja, voor oh. een, uh, ja die, die is gewoon losgekomen. Dus. In ieder geval, een van de wagens raakte door die putdeksel zwaar beschadigd. De Formule 1-organisatie zegt nu eerst alle deksels te controleren voordat er weer over het circuit gescheurd wordt. En het weer nog vanochtend fris en op sommige plekken hangt wat mist. Overdag op veel plaatsen droog en best wel zonnig. In het westen zijn er wel wat lichte buitjes. Het wordt maximaal 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Als ik dit al hoor, dan hoor, uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan is het vrijdag. Goeiemorgen, Goedemorgen, Sjoerd. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen, ik vergat helemaal, uh, helemaal om, om die schuif open te zetten. Want ik denk, er komt nog een blok reclame, maar die zit er niet in. Die zit er niet in, nee. nee. Nou, dat is uh, wonderlijk. En we werden ook aangekocht, dat was de ochtend of zo. Iets met de ochtend. Bij de ochtend? Ja, aankondiging van het programma. Iets met morgen of ochtend. Ja, dat is een ander programma. Dat, dat wordt dan weggeveeld, oh. zeg maar. Oh ja, ja maar ja. we hebben niks mee te maken. Maar je nee. luistert nu naar de boys. Ja. En de girls. Ja. En de boys. En je hoort het wel, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, zie, ik zie trouwens maar één dat girl, stemmen. hoor. En ja, die ander die. Uh, die andere die, ander die, zit, nu, uh, die, die <laughs> zit nu in Canada mee te kijken en zo. En, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. Op cool, ja. Op afstand. Ja, leuk. Welkom Joker, <laughs> welkom. Goedemorgen ze Joke. Wat ze zegt nog, uh, Joker die zei nog: Van uh, vind je het wel goed dat ik, uh, dat ik foto's maak? Is wel goed, zeg ik hem Maar draai de camera wel eventjes de andere kant op. Of trek in ieder geval van hem. <laughs> goed, komende drie uur, de boys. Our um, back in town is even in Zandvoort. Want daar gaat het eigenlijk een beetje om. Zijn wij eigenlijk als Zandvoort, is het eigenlijk een town of is het een village? Een village. Een eh? village, ja. Ja. ja. Dus het moet eigenlijk zijn, de boys are back in the village. Ja, ja. weet ik, maar that, that dat bekt niet zo, hè? Dat bekt niet, nee, nee. Nee, dat nee, bekt... Oh, dat uh, loopt niet in, de, in het... In, nee. In, in, in, Oké, okay, nee, ja. nee. Nee, ik, maar nee. Maar het is nee. wel waar. Het is wel waar. Ik vind, uh, er is maar één ding uh, wat back, eigenlijk. Ja. En dat is Jimmy Mac, Denk ik. We Jimmy Mac, voor een betere trek en een lekkere back zeg ik altijd. Ja, ja maar goed, Toma uh, weer. Dus wij, uh, wij, uh, wij krijgen er weer bericht, joh. Dus, uh, het is werkelijk niet te geloven. En, uh, ik draai eventjes de antenne richting Loenen aan de Vecht. Want, uh, Loenen aan de Vecht? Oh, ja, daar zit een bedrijf met allemaal meisjes en uh, die doen iets met naald en draad en zo. Uh, wacht, hoe ging dat je? liedje ook alweer? Wij zijn de, de meestjes van, van het vechtieratelier, ja, ja ja ja ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. Voor iedereen daar natuurlijk werkt ze, hey, aan, aan de vechten. Uh, waar ligt he? dat? Loon aan de vechten ja, nee, In Utrecht? Ligt, in Utrecht. Uh, nee, ja. ik, weet waar, ik weet waar het ligt. In de buurt, de buurt van Vinkerveen ook. Finkervijn. ook zo. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. En ze, hebben daar, ze hebben daar net als in Pisa een scheve toren. Je oh, echt? Nou? Ja, waarom? een scheve kerktoren. Echt waar? Ja, serieus. ja. Als je dus vanaf de, de, de weg uh, die je gaat vanaf Asmeer zo helemaal richting Hilversum. Ja. Oké. Okay. Uh, en je kijkt rechts naar Loenen. Want Loenen ligt dan rechts. Ja. Ik dacht dat, dat, dat... Nee, je moet zo'n stad nooit links laten liggen. Je moet zo... nee, je ja, moet of, maar, ja, je nee, moet maar nu zit ik meer mee te loenzen. Zeg maar. Ja. <laughs> ja. maar dan valt het op dat het kerktoortje gewoon scheef staat. En ja. ik weet niet of dat komt omdat al die oude mannetjes in Loenen daar tegenaan staan te plassen. Dat, ik dat zou niet. kunnen. Ik, ja, ik zou weet kunnen. het niet. Ik weet niet. En misschien, uh, ja, misschien krijgen wij we er wel antwoord op de komende drie uur vanuit de. Uh, het uh, atelier, zeg maar. Ja, een ja. Een... Nou, welkom, welkom. Wat leuk, wat gezellig. Ja, ja, ja. leuk. Ja, dus uh, daar dus, uh, zijn we blij mee natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed. Uh, verder zie ik alweer de vlaringen. luister luisteren vinden Alleen, even... uh, dat naai-atelier. Ja. De meeste naaiatelier's worden opgegeven. Is het zo? Ja, voor te veel stikstof. Te veel stikstof? Hoezo dat? Valt het kwartje niet, Willem? Stikstof. Oh, ja, <laughs> nou goed. Ja, nou ja, nou goed, het gebeurt niet. Het, vijf... het kwartje is gewonnen. Het gevallen. kwartje is gevallen. Uh, het gebeurt... Ja, het is nog vroeg, jongens, kom op, hè. <laughs> me the Ja, zo. Ja, nou, toch een lekker stukje Motown, ja, ik hè, eigenlijk. Even voorbij komen, ja. hoor. Ja, ja ja, ja, oh, een, ja, ja. Wat een wereld, hè. Hebben we gisteravond nog uh, uh, ja, uh, debat de, het debat ja, ja. Ik heb gisteren het ja. debat gehad en uh, er is een filmpje van. Heel veel licht. Op op, op, op, op, op, licht. Heel veel licht? Ja, Maar ja, Het is joh. een leuk filmpje. Ja, ja, we jij we... hebt het ook gezien. Je hebt het ook gekregen. Ik heb het ook gekregen, ja. ja. Oh, wacht even. Oh, ja, ja. Het levende kerststal, hè? ja. Fantastisch, het maar, maar waar was dat gefilmd? Gewoon op het werk. Ben Dat is mijn werkplek, ja. ja. ja. Is dat ja. nu al zo? Mooi hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ik, ik heb niks... Uh, ja. ja, waarom niet hè? Waarom ik waarom donkere dagen, ja. dan denk ja. ik van ja... ja ik, ik dacht bijna dat je wilde zeggen, ik heb niks met Sinterklaas. Maar, dat, maar wil ik, dat wil ik vanmorgen niet horen. Hè? Nee, Sinterklaas, <laughs> Sinterklaas is mijn vriend en... Uh, ja. Al heeft hij maar twee hele kleine pepernoot, ja. uh, wel mijn vriend. Ja, ja, ja, ja. goed, ja. Nee, nee maar dat, uh, dat, dat, is dan, uh, dat is dan weer gerealiseerd. En altijd uh, ja, als het donker wordt en zo. Ja. Uh, wij doen het ook heel veel voor de buitenlandse chauffeurs, hè? Die, die, die, ja, God, die jongens zitten hele weken, weken in die Maar het is waren. toch leuk om zo binnen te komen dan? Met zo'n leuk vrolijk uh, lichtjes huis? Ja, toch? ja, dat ja nou ja. Het ja, nee, ja. Dat, dat dat, zag, zag er erg... Ik denk, nou, dat, dat is, uh, onze studio is antwoord. Nee, nee, nee. Dat nee, gaat nee, nog nee. gebeuren. Dat, dat gaat nog oh, gebeuren. Wordt ja, ja, ja, ja, ja. het hier ja, ja, ja. net zo mooi, Willem? Het nog niet? mooier. Nog ja, ik heb hier één keer lasertjes opgehangen en zo. Maar we hebben hier camera's natuurlijk. ja. En die dingen die reflecteren, in die camera's, iedereen die naar de computer zat te kijken, flits, flits. Ja, ja, maar het was wel leuk, hè? Ja, ja. Het was ja. wel heel erg leuk. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar uh, jij bent inderdaad uh, ook uh, bezig, natuurlijk? Uh, ja, uh, ja uh, dat ik heb het altijd vol. Ik moet morgen naar Zaandam. <coughs> uh, voor de luisteraars die niet weten waar Zaandam ligt. Het nou, ligt bij Loenen ligt. toch? Nee, nee. Ja, ja. maar de vet. Rechtsaf, nee. rechtsaf. <laughs> Willem. Ga nog maar eens naar die herhaalcursus van aardrijkskunde op school. Nee, niet dit, is, ja. dit is ver beneden alle pijl. Ja, zei oh, oh, de Groot Dat is ook een liedje, geloof ja, ja, ja. ik. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja. de Oh, Ik zou bijna zeggen de dop. Ja ja, maar nee. ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja wat we hadden net luisteraars uh, buiten de uitzending een grapje van uh, wie vertelt de slapste mopjes? En het was uh, flauwebop, mm. flauwebop, ja, ik vind het wel leuk. Dan hoef je helemaal geen muziek achter te zetten, Was zo is niet leuk. Ja, ja, ja. ja. Zo, zo wel, ja. ja, ja. ja trouwens, wat, uh, wat ga je in Zaandam doen dan? Ik ga in Zaandam uh, uh, een fotorapportage maken van uh, een enorme feestmiddag op de Burg in Zaandam. Oh. Die wordt elk uh, jaar ge georganiseerd door het uh, Sinterklaascomité Zastok. Ah. Ik ben daar een jaar of vier ook uh, bischop geweest. Bischop? Ik ben daar bischop oh, geweest. Oh. Maar dan in de vorm van Sinterklaas. Ah. Ja, ja. Dus ik heb die intocht daar gedaan. Dan kwam ik met een ja. boot aan op de kader. liep oh, ik tussen leuk. de mensen door. Ja. En dan werd ik in een rijtuigje geplaatst. Ja. Uh, samen met een uh, zwarte Piet. Een originele zwarte Piet. Ja. Zijn echt dat kon nog een zwakke, een, een, een, een, een zwakke Piet? Een zwarte Piet. Een zwarte, zwakke Piet. Ja, een ja ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. En dan werd ik door het dorp... Uh, dat het oude gedeelte van Zaanstad werd ik ja. door, door zo'n dorpje... met allemaal van die houten huisjes en zo. Ja, leuk. Dat heel leuk. Ja. En een hoop mensen langs de, langs de route. Ja. En dan kwam ik aan op de Burg het heet het in Zaanstad. Ik kan het vergelijken met de grote markt in Haarlem. Dat is mm. daar in Zaanstad ook zo'n heel groot, groot klein. Groot ja. Daar staat een hele grote tent opgesteld... Waar Sinterklaas dan uiteindelijk uh, op een podium uh, de hele middag uh, wordt vermaakt... door allerlei kinderen die daar allemaal ex hebben ingestudeerd. Ja, leuk. En uh, ja. Ja, er komt gebeurd van alles. Het is dus heel leuk, heel gezellig. Yeah. Alleen, uh, ik ben een beetje ongerust. Er komt het. Oh Ja, nee, ik ben ik. een beetje ongerust. Want de, de, de weersomstandigheden morgen... Die oh, we gaat het regenen? ja. He verdorie. Hey. Altijd dat KNMI weer. Hè, die, ja. Juist ja, op zo'n dag. Voor altijd roet in het eten. Gewoon slaan oh, ja. die gasten. Oh. Ja, dat roet, is. hè. Roet in het eten. Oh, komt er morgen ook dat er roet in de regen zit Ja, ja dat gebeurt dan. Oh. Ja. Dus, dus altijd dat roet wat die pieten allemaal <laughs> op hadden. Ja, ja dat, dat dus, komt allemaal in die regen terecht. Allemaal in de regen ja? Ja. Oh, die, die pieten is schoon dan eigenlijk. Dus ja. dan heb je vanzelf Helemaal... roetveegpieten. Ja. Zo ja. werkt het. Vorig jaar stond daar uh, Extinction Rebellion uh, van Kikken uit Zwarte oh. pieten uh, Die oh stonden daar nog te demonstreren. Maar in Zaanstad hadden ze uh, inmiddels uh, besloten om daar ook roetveegpieten van te maken. Het was meer en meer gedwongen, want de gemeente wilde alleen een vergunning geven voor dat hele festijn om... Uh, met als voorwaarde dat er roetveegpieten, roetveegpieten. moesten zijn. Ja. Oh. Dus ja, met, met uh, tegenzin uh, door uh, het Sinterklaascomité. Want die vonden die, die originele pieten veel leuker. Trouwens, het gros van Nederland vindt dat nog... Uh, is ook zo, vind ik ook. Ja. Uh, maar goed, in ieder geval, uh, ze hebben zich aangepast. En toen, ja, toen dropen ze toch af, die uh, ja, extension. Toch wel. Ja, ja. Nou ja, ze hadden geen aanleiding meer om... Om, uh, om, te, om te demonstreren, nee nee, nee, nee, nee, nee. En het is... We zijn wel, want ze hadden, Willem, dat moet jou wel aanspreken. Jij, dat komt uh, die. Ja, ja. <laughs> nee, ze hadden daar ook de nodige beveiliging. Hadden ze, hadden ja. ze. Oh. Oh. Yeah. Dus dat kostte allemaal klauwen met geld natuurlijk. En nu had de gemeente gezegd, uh, uh, uh, we doen het niet meer met originele Zwarte Piet. Jullie krijgen geen subsidie meer voor het feest. Als jullie je niet houden aan de de voorschrift de de, roet, ja. de Pieter norm, laat ik ja. het maar zo zeggen ja. Dus ja. Okay. maar dat is meer in het land gebeurd volgens mij ja, hè? Ja. ook hè? Ja. Ja. Ja. ik moet ik moet er nog steeds om haar, ja dat ja, is ah, wel dat, wel heel heel jongen, dat mag helemaal je krijgt krijg, krijg, krijg, krijg zomars komt <laughs> maar goed ja. ja maar ik ben dus dit jaar ook weer, uh, weer vrijwilliger bij het uh, sinterklaasfeest uh, in en, uh, dat Zalbommel en Zalbommel ja ja dus kom je daar ja. nou weer terecht eh uh, dan ga je gewoon heen via Loenen laat hij een t-shirtje stikken zijn de meisjes. ja die en uh, alleen, uh, daar was dus een, de discussie. Hè? De, het was niet alleen de, de smink wat de discussie stond, maar ook de naam. Ook de naam, hè? want Zwarte Piet, dat ja, mag Zwarte Piet niet. mag je ook niet zeggen. hè. Dus daar hebben wij wat op bedacht. Ach, laat horen. En dat is? Grijze Harrys. Hè? Geen Zwarte Piet, maar Grijze Harry's. Ja. Klinkt toch niet? Nee, maar Zwarte Piet er ook niet. Jawel, dat is een begrip. Dat wel. doen we gewoon Zwarte Piet. Ja.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 Heb je weer mooi op die piano gespeeld? Joh. Ja, dank je, dank je, dank je. Het is wel... Uh... Ik vond dat zo mooi, jongen. De, de, de, de, de, ook nog bij zingen, dat vind ik ook zo knap van je. Dat je dus uh, en piano speelt. Ja. Of, het, of, was, of was het nou Billy Joel? Even kijken, hoe heet uh, je het? Uh, Willem Bruis. Nee, nee, Billy Joel. Ja, Billy nee, Joel. Ja, ja uh, het is nog vroeg in de morgen, dus dan ben, was ik een beetje in verwarring eigenlijk. Ja, dat geeft helemaal niks, joh. Dat is, uh, maar... maar kijk, kijk eens naar buiten trouwens. Mooi weer, hoor. Ja, nou, heel ja, mooi weer. Het zonnetje komt aan. Komt aan allemaal, joh. Oh. <laughs> oh. Volgens mij is dat de boot. Ja, hoor. Het is dus niet te geloven. En luisteraars, wij hebben uh, deze uh, vrijdagmorgen... een hele speciale gast in de studio. Een hele beroemde gast. Althans, in ieder geval in Haarlem... maar ook uh, eigenlijk door heel Nederland. Want uh, uh, ik heb het over Johan Boon. En Johan Boon, die had vroeger een... een uh, Kapperszaak in Haarlem, maar ook een, een pruikenmakerij, als ik het zo mag. Heel goed. Ja. ja. En uh, hij was eigenlijk de hofleverancier... of de hofkapper, moet ik zeggen, van Sinterklaas. Zo. En de hulp Zo, ja. En de hulp de, Oh, de hulp Sinterklaas. De hulp Sinterklaas. Ja. Ja, de Sinten. echt had natuurlijk eigen baard. Van zichzelf. Ja, ja, ja, ja. En de hulp Sinterklaas ja. kon alleen maar helpen. Ja. <laughs> uh, Johan, welkom. Dank je wel. Ja, Bedankt. Uh, inmiddels uh, tijdelijk even in stand wordt uh, neergestreden. Ja. ja. ja. Hoe bevalt dat? Goed? Ja, ben je elke ja. dag op het strand? In de meteen, nou, ik, ik woon hier nou drie weken en ik heb eigenlijk de afgelopen veertien dagen al in mijn regen meegemaakt. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Als, ik, uh, als ik mijn autootje moest halen, die staat op Zuid, dan ja. uh, had ik zo'n zo vouwfietsieu ja, mee neem, maar ik kom elke dag uh, verzopen, was... verzopen aan en verzopen weer ja. thuis. Ja. Maar vandaag is het uh, goed weer. En ja. inderdaad, even wandelen. Cool. Ja. Ja, hoor. ja En het strand is daar bij uitstek natuurlijk uh, de plek voor. Hè? Ja kan je even wel een keer je hoofd leegmaken. Ja. En hoe ging dat vroeger in Haarlem? Want je had een heel druk bestaan. In elk geval ook in december. Ja. Of rond, rond december. Laat ik maar dat begon natuurlijk al veel vroeger. Vroegere maanden. Uh, want hoeveel Sinterklaasen Of hulp Sinterklaasen heb jij bediend? Haarwerken van Sinterklaas, bedoel <laughs> God. Nou, op, de, op jaarbasis hadden we er 150, 200. Zo, of heel, zo het heel het, uit veel, het hele land. Ja. ja. En dat begon eigenlijk al uh, na de zomervakantie, augustus. Dan, was het, uh, ...dan waren al die, uh, die, die haarwerken, de baarden, waren dus binnen. En dan moest er al gewerkt worden. En, uh, ja. Ja. Het is een behoorlijke, behoorlijke opdracht. Een behoorlijke klusje om het te doen. Je bent er een uur of nou, vijf, zes mee bezig. Voordat het, uh, per per uh, baardstel. Ja, ja, ja. ja, want je hebt het over de, de baard, en maar ook uh, het, het hoofd, De snor, ja. de pruik, snor, de wenkbrauw. Ja, ja. ja. En die werden dan uh, eerst gewassen? Worden eerst gewassen, goed schoongemaakt. Ja. Want, dat is dan wel een aardigheidje. Het gebeurde nog wel eens dat Sinterklaas het jaar daarvoor... 5 december, zijn laatste bezoek in een bar had... <laughs> Of in de sauna. In de sauna. In de sauna. En, en, en als hij dan klaar was met, met zijn optreden, dan kon er wel zijn een neutje ingaan. En uh, zo werd hij ook in de doos gedaan. Dus als wij hem dan kregen in augustus, dan kon je precies zien welk uh, bistrootje hij de laatste keer gezeten had. En dan moesten we dat er nog uithalen en schoonmaken. Niet allemaal, maar dat gebeurde ja. natuurlijk wel veel. Ja. En dan inderdaad schoonmaken, uh, goed reinigen, wassen, ja, op rollers was. inzetten, laten ja. drogen. Ja. En dan onduleren. En onduleren is met een tang. Een heel oude beste slag. Ja? Die maken. Oh, ja, wat, wat ja, ja, ja. Oudere, dat is zo'n mooie slag van. Oudere had. mensen ja. weten nog ja, wel, die, deed die, die deden dat papillotten met een zelfs. Die werden warm gemaakt. Ja, nu heb je ze ja. elektrisch en je hebt uh, ja. thermostaat, ja, je hebt oventjes ja, ja. waar het allemaal gaat. En ja. vroeger was het in het vuur ja. onder je neus ja. even voelen of je goed was. Ja. En dat als het een keer niet goed ging, dan had je meestal een plekje onder je neus. Burning nose. Dat wordt nog voor het hier. Dat weet, dat weet, dan, de wist je, dan wist je zeker dat die man er was. Ja, ja, ja, ja, ja. Goh, nou, maar, uh, je bent op enig moment daarmee begonnen. Uh, want ik kan me zo voorstellen dat toen je net in die kapperszaak begon... dat je nog helemaal niks met Sinterklaas had. Of? Nee, maar die, de zaak waar ik in, uh, in was, was van mijn vader. Ja. En die bestond dat ik eruit ging, 83 jaar. Ja. Dus dat ik hem overnam. En mijn vader deed dit mondjesmaat. Dus die deed voor Haarlem en voor, voor kennissen deed hij dat. En ik ben op een gegeven moment... Uh, uh, het land in gegaan. Ik ben naar feestartikelenzaken gegaan. En daar geprobeerd om uh, mijn artikelen te slijten. En die hadden alleen maar nylon. En wij oh ja, werkten ja. met Dat Daar zat echt verschil in. Ja. En die zaken wilden ze niet hebben, omdat de, de, het jaar daarna kwamen ze terug en dan wisten ze geen raad op. En dat deden we ook. Dus we hebben voor alle feestartikelenzaken in Nederland ook die dingen terug gehad en opgemaakt. En daar zat de, de handel in. Ja, dat kun ja. je soms beter doen dan alleen die haren knippen. Ja. Maar is het is dus echt haar ook? De ja, het, het, en en echt al... haar, denkt meestal aan mensenhaar. Ja. Maar het, is, het is van een beest. Oh. En het heet dan een jak. En oh. een jak heb je misschien als je een beetje een ja. zware buffel. En die kan ja. withaardig zijn oh. of donker, maar dat bleken ze dan. Oh. En het is wat. Uh, ja, stevig, zeggen, ja, paardenhaar, ja, het paardenhaar ja, lijkt een ja. beetje op het steviger, ja. haar. Dus als die slag er is, dan zit, die zit er hij er ook altijd in. En hè? doe je dat in gewoon haar, in mensenhaar, dan, dan, dan zakt hij weer er. uit. Ja. En als je slecht weer hebt, het, uh, Met regen heeft is u als Hulpzins zelf ook meegemaakt, meneer uh, Charles? Ik kan je, ik kan je uh, uh, vast vertellen: straks een vergassing. Want Sinterklaas komt straks even in de studio langs. Ah oh nee. Ja, we hebben hem, we hebben hem uh, bereid gevonden. Wat leuk. om. Uh, ja, ja, hij vaart nou ergens uh, uh, aan de kust van België. Of zo, oh, want hij is onderweg okay. natuurlijk. Ja. Maar hij heeft aangeboden de, met een vliegtuigje vanuit Brussel even, even langs. naar Schiphol te komen. Dan komt hij even naar Zandvoort. <laughs> zo, zo, zo. Je hebt ja, goede connecties. Wat, ja, ja, ja je, dat, hebt <laughs> je hebt ze wel. Je hebt ze wel. Als je als kind maar lief bent. Hè? Nou, ja, dat, ja. En hij zit ja. in het circuit ja, natuurlijk. Ja. Ja. En we hebben uh, hier in de studio, dat moet je ook weten, een hele goede DJ. En luister wat er nou allemaal voorbij komt. Ah. Ja. Ik en een vind past het... project, oud en Wijs. En ja, mooi. Hartstikke mooi dat jij ons allemaal... Uh, uh, de leeftijd van oud en wijs toebedient, uh, Willem. Ja, is, je zolang je, ja, zolang je het kent, maar niet in je vlies, dan is het niet erg. Eh, nogmaals, luisteraars, de gast hier in de studio, Johan Boon, eh, bruikermaker en kapper uit Haarlem. Ex, eh? ex, ex. Oh, Pensionist, <laughs> ja. <de> pension. <laughs> kijk morgen weer telefoontje. <laughs> dat ze nog even snel wat van me willen. Ja, ja, ja. <laughs> ze, zijn, ze zijn bij het uitpakken één wenkbrauw ja. vergeten. <laughs> ja, hey, uh, johan, uh, mis jij het? Uh? Ja, in, uh, omdat je, wat net zei, omdat je erg veel uren maakte, vooral vanaf augustus tot, uh, tot 5 december moet ik zeggen dat ik dat niet opgevoerd had. Dus toen ik met de zaak stopte. omdat ik ge eigenlijk geen opvolging had. en ik heb het met stukjes verkocht aan bepaalde mensen. Ja. Uh, toen kreeg ik uh, 60, uh, soms 70 uur. Uh, niet zoveel te doen. En dat heb ik, dat heb ik wel echt aan moeten wennen. Ja, en ja. ik ben nu op, uh, op tekenen en schilderen. Dat vind ik leuk. Oh, om te leuk. En wat doe je? Abstract? Of? Nee, nee, nee, nee. Ik, wat ik, wat ik uh, gezien heb. is je krijgt wel eens een kistje met wijn. Dus dat kistje is meestal wit, blank, hout. Oh, die Dat, dat ges zo ik. En die zet ik, uh, de schilder. En als zij zegt, ik wil een vuurtoren hebben, dan zet ik er een vuurtoren op. En nu ben ik er meteen bezig, die is uh, 50 jaar, wordt hij hier. En dan zei de familie: van, uh, kan je niet even. Nou, dan maak ik dat doosje klaar. Dat doe ik ook pro-deo, want ik vind het ook leuk, dat we ruim van tevoren hebben. met, met wat gegevens erin als iemand bij de. Dat is het wel de, heel persoonlijk. Auto, ja. Persoonlijk is het. ja. ja. En, en, en in het en als mensen 50 jaar getrouwd zijn of zo. Ruim van tevoren, de lege kist die krijg ik. Ze krijgen het kist niet weer terug en mogen ze het zelf vullen. Ja, dat, leuk. Ik dat is een, een leuk idee. Johan, ja, ja. Ja, uh, heb je nou ook uh, ooit iets gehad met de tv Sint? Uh, dat... Ja, vraag uh, van... Nee, Nee, nee ja, ik, weet, ik weet hoe hij het bedoelt. Ja. En hij bedoelt dat het allemaal. Het bleef allemaal boven de, boven de, de mantel. Ja, nee. Ja, en hij bedoelt, nee, een, bedoelt ja, een beetje ja. of ik wat had onder de meid. Ja, precies, ja, yes, Ik snap ik. ik Daar corrigeer wel. ik gelijk even. Hey, uh, ja. Nee, wij, wij, wij, om een voorbeeld te noemen, want het ja? zei ik zei net ook, ik werkte naar feestartikelen en ik werkte met grimeurs. Dus ooit de Sinterklaas van Amsterdam. Dat was nu niet meer, maar was toen uh, um, Jeroen Cabé. Die was Sinterklaas. Oh, was die Sinterklaas? Die, ja, die is jaren Nu is Dirk de Lint het. Uh, sind, oh, Dirk de Linten, Sinds een oh, jaar of drie, vier. Ah. En die baard deed ik wel, maar ik heb Jeroen nooit gezien. Jeroen heeft nooit geweten dat ik het deed. maar daar zat een grimeur tussen. Okay. En, ja, ja en, Dus ja, dan ja. werkte je naar die grimeuren. Die ja. dus, en een feestartikel. En ver, verhuurbedrijven. daar heb ik ze wel voor gemaakt, maar ik wist niet wie die man er was die eronder kwam. Nee, nee. Maar voor de Sinterklaas in uh, Zandvoort en Omstreken, ja. wat is nou de, de kwalitatief uh, beste haardos uh, voor de Sinterklaas? Ja, de baardstel. Kijk, als je goed voor de dag wil komen en als een dorp dat wil, en dat hebben ze hier in Zandvoort, dat komt zondag aan. Ja. Dat hebben ze hier in Zandvoort, die hebben een heel mooi baardstel. En ja. ook een ja. goede Sinterklaas, ook. een goede stem. Een ja, stem. een leuke Sinterklaas ook. Hier, maar je hebt ja. natuurlijk ook verenigingen, ja. Moet je horen, als jij een voetbalvereniging hebt en er is geen geld of weinig geld, dan is voor hun een baartje van 100 euro top. En het ja. is dan Nijl, maar het is top en hebben ze net zoveel plezier en dan iemand die een baardstel wil laten maken voor ja. 2500 euro. Ja. Als er toch genoeg geld is. Ja. Ja, ja. Dus ik bedoel, ik weet ook dat de ooit de Sinterklaas van de televisie, die had drie, vier baardstellen... En als je in ochtend opgetreden dat liep er een grimeur achter. Ene baard op, andere baard op. Hem voor binnen, voor buiten, voor inzoomen. met. Ja, daar ja. zit natuurlijk geld en presentatie. Ja. En dat moet er anders uitzien. Dus. Ja. Ja. Uh, je hebt zelf nooit contact gehad met Brand van de Vlucht? Nee, nee, nee, nee. In persoon? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee maar wel via bijvoorbeeld de Missoraan. is een bedrijf dat in, uh, in, uh, uit Horen zit. Ja. En die uh, zat veel bij de televisie. En via via heb ik wel eens een snor. misschien voor brand van de vlucht gelegd, maar ja, niet, ja. niet weet dat hij dat, dat hij het was. Dat, ja. Dat, ja, nou, dat is ook een beetje als die jongens uh, Grimeurs komen. Die hebben heel veel baardcellen. Leen even dit, leen even dat, doe. Op die ja, oké. Okay. Leuk. Uh, naast het feit, uh, eigenlijk niet zo'n leuk onderwerp, want we hebben nou uh, ja, een beetje, toch een beetje de gezellige sinterklaas maar je hebt ook uh, pruiken gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld uh, chemotherapie ondergaan. Ja, tuurlijk. Ja. Maar je, ja. Hebt, je, hebt, je hebt een paar categorieën. Je hebt dus ouderdomskaalheid, mensen die door oud, dun haar hebben, zowel mannen als vrouwen, dat je daar een haarstuk van maakt. Dat is, ja, kan je noemen ijdelheid of verzorgd uitzien. Dan heb je natuurlijk mensen die bijvoorbeeld een. Ongeluk hebben gehad. Ik heb een vertegenwoordiger gehad en die had een ongeluk gehad. Hij had een litteken bovenop zijn hoofd. Want ja. die ging overal winkels in. En e het eerste was tegen hem zeiden, Wat heb jij op je hoofd? Ja. En hij kwam als vertegenwoordiger zijn spullen verkopen. Ja. Dus die heeft een haarstuk genomen. Niet omdat hij het leuk vond, maar mm -hmm. dan was hij van dat. Van al die vragen af. Van al die vragen, maar ja. ja. ik kon niet meteen zeggen: Nou, ik, ik kom hier voor. Uh, ja. Wat ik, is nou eigenlijk het verschil tussen een pruik en een toepet? Een, een toepet of toepet, dat is de bovenkant van je hoofd. Ja. Dat is, ja. dat is een, een, de scalp. Ja. Dus een heer die een randje heeft, bekende, bekende, ja, bekende, zo, bekende, ja, een bekende ja, ja, krantje, ja. daar zet je een toupee of een haarstuk op. Ja. Maar hoe, hoe wordt dat bevestigd? Dan? Ja, dat dat, dat, word, dat wordt op verschillende manieren. Meestal wordt het geplakt oh. met dubbelzijdig tape. Ja. Je hebt ook, uh, uh, als er een randje haar staat, dat ze lusjes eraan maken en dan knopen ze het vast. Dus zetten ze het op. Alleen daar is het nadeel van natuurlijk. Je haar, eigen haar groeit en als het ergens vastgemaakt is, is na zes weken komt dat zweven. Want je haar groeit, dus ook goed dat mee. haarstuk. Dus elke vijf weken, zes weken moet je terug eraf afhalen. Opnieuw maken. Ja. Ze plakken, ze lijmen. Had je nou ook een, een, een emotionele band met... Ik noem het maar even per se. Mm -hmm. Jawel, jawel. Als mensen dus binnenkomen... Het is zo, als jij op, op elke leeftijd... Als je op een jonge leeftijd te horen krijgt... dat je aan een chemokuur moet, ben je kwaad. Mm -hmm. En waarom jij en waarom de buurvrouw niet? En waarom ik? Ik had het goed geleefd, Ik heb het netjes hè? Want Dat, dat ja, zit er bij mensen in. Dus als jij kort na die melding... Degene ben die over haar werken moet praten, zij zit op jou ook. Dus het, het werkt dan zo beest van: Goh, daar heb ik kanker en moet ik niet Dus ja. ik heb ze wel eens binnen gehad die kwaad waren. Ja, ja. En dan moet je dus op een of andere manier of het uitstellen of kijken of je ze, ze kan kalmeren. Mm. En emotioneel, ja, ik heb iemand gehad die een keer bij me binnenkwam, die kwam met een paar zussen mee. En op een gegeven moment ze, was dat, denk ik, financieel. Ik heb geprobeerd mijn deeltje bij het ziekenfonds voor die mensen los te krijgen en ze moesten wat bijbetalen. En dat gingen die zussen doen, omdat het geen, geen zwaar potje was. En toen dit haarwerk opstond, begon die dame waar het om ging... was een jonge vrouw, net bevallen... Die begon te huilen en die drie zussen ook. En ah, gaan we dan maar tussen staan? Ja. Dus ik ben maar even voor in de Tempeliers te gaan kijken of we nog een bus langs reed. Of een tram, een ja. ja, oude tram. Ja, of een oude ja, tram de die de al de de de jaren de weg. Ja, dat, tram, gaat, ja. dat ja. gaat. En dan kan je ja. erbij gaan staan, dat vond ik dan niks. Ja. Maar ik merkte ook dat dat, dat, dat, dat, dat hield ik niet droog hoor. Ja. Nou, er ja, zitten vanmorgen... emoties ook heel veel tuurlijk. emoties bij. ja we hebben vanmorgen toch een gezellige uitzending. Ja. ja. ja. ja. ja. En we vinden het heel gezellig dat je langs bent gekomen. Dus, dus we, we gaan straks even... Bereid je erop voor. We gaan straks met Sinterklaas praten. Okay. Uh, Willem, kan ja. jij ons een beetje opwarmen? Uh, want volgens mij is de bischop... Ik kreeg net een, een WhatsAppje. Is die al, hij al? Hij, hij, hij, hij schijnt onderweg te zijn. Dus, dus, dus. <laughs> nou, ik zal zeggen... Vertel het je kinderen... You can live by and so become yourself because the best is just a goodbye. Teach your children well that Father's help did slowly go by and teach.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 You must be free, And so to please help, to help your children. With you believe, Cause they seek the truth, before they, can, they die. can die. You can live you you teach your parents well, Cause their children's hell will slowly go by. Never ask them why If they told you you would cry So just look at them and sigh als wie er binnenkomt. Goedemorgen. No, no. Kijk nou eens even meneer Bon. Goedemorgen Sinterklaas. Wat leuk dat ik u weer eens zie. Dat is een heel lang geleden. Dat is inderdaad heel lang geleden. Hoe gaat het met u? Met mij goed en met u? Ja nou ja een beetje stram begin ik nou toch wel te worden na een paar honderd jaren optreden. intensieve arbeid in december met name natuurlijk. Maar het gaat goed met mij dankjewel. Ik zeg al die hulp, Sinterklaas. Hè? Want ik heb natuurlijk een eigen baard. Die kan niet af. Hij kan wel af. Dan moet ik hem afscheren. Ja, ja. En ik heb natuurlijk... Mijn, mijn hoofdstel is ook... Men op de haar op mijn hoofd. Hè. Af en toe kan ik mijn haren wel eens uit mijn hoofd trekken. Van, uh, niet doen. Niet, niet, nee, niet doen. <lacht> hey, maar maar uh, ik vind het leuk dat u al die hulpzinterklaas... die mij zo trouw helpen ook elk jaar. Gelukkig nog steeds. Dat u die... Uh, ja, tot uw klantenkring heeft gemaakt. Ik vind ze er wel goed uitzien allemaal? Ik vind ze er fantastisch uitzien. Ja, ja, ja. ja. Hulp, wat, wat, wat doet u dat? Morgen al die slagen in die baard en zo, hè? Ja. Dat vind ik zo bewonderenswaardig eigenlijk. Hoe lang bent u nou met zo'n baard bezig, mag ik vragen? vragen? Nou, toch zeker wel een uurtje of vijf, zes. Oh ja, ik, ik, ik reed hier net naartoe... en toen hoorde ik dat op de radio ook al vertellen. Dat, ja, ja. Ze, dat zei u net, dat was fantastisch. Wat een arbeid is dat nog, hè? Daar bent u van gevrijwaard... Daar We ben ik van gevrijdwaard. Ja. En dan zit het in model. Dan zit het weer in model. Maar ik, ik moet je eerlijk bekennen, ik ben wel een beetje ijdel ook, hè, als bisschop. Dat ik af en toe op mijn baard ook wel een beetje laat opnemen. Zoals u dat net zei, ondoleren. onduleren. Onduleren. Onduleren. Ja. En, en dat doe ik dan met een krultang. Ja. Ja. Want als ik onder de douche ben geweest bijvoorbeeld... dus we denken, Sinterklaas gaat niet onder de douche. Ja, zeg, kom nou zeg, ik moet ook een beetje rein tevoorschijn u... komen. Dus ik ga ook douchen, maar dan hangt die baard alle kanten op. Hè? Als u het maar niet onder de douche doet met een elektrische krultang. ook oh, dat gaat niet goed. Nee, dat gaat het niet goed. Dan komt <lacht> er wel heel anders uit te zien. Dan krijgt hij ook een andere kleur. Of U zelf... Uh... <lacht> is het afgelopen met Sinterklaas. <laughs> oh jee, oh jee, oh jee. Nou, maar goed, in ieder geval. En dan, uh, ja, uh, met de keurltwang. Uh, als ik natuurlijk weer op de droge ben. Hè. Ja. En, en ik krijg het aardig voor elkaar. Nou, want ik goed. weet, ja, nou ja, u ziet mij regelmatig op televisie verschijnen natuurlijk. Hoe vindt u mij er dan uitziet? Altijd heel netjes. Keurig. Keurig. Keurig, ja. keurig te gewin. Ja. U bent op slag. Ja. Uh, uh, nou hebben ze hier in Nederland hebben ze allemaal debatten, hè. Op het ogenblik, ja, hè. ja. Ja, eh, beginnen alle sprookjes nou met, er was eens? Ik weet het niet, ik weet het niet. U bedoelt de politieke debatten? De, ja. ja. Nee, nee, nee. De sprookjes beginnen tegenwoordig ook, stem op mij. Ja. Ja. Is toch ook een sprookje? Ja, ja, is ook een sprookje. ja. Heeft u iets met de, met de politiek? Of? Nou, ik heb van de week een paar keer gekeken en ik vond zeker gisteren en eergisteravond, dan, dan wordt de, de, de, de, hoe noem je dat, de, de vertaling ervan dat het een... Vurig debat was, maar ik vond het een kippenhok sommige momenten. Dus iedereen sprak zo, door elkaar, zo elkaar. Dan hoor je dus eigenlijk niks. niks en dan ook die gene die het voorzat, ja. die moet dan denk ik op een gegeven moment. Die geeft hij, niet, hij, hij geeft hij niet. Hij houdt ervan dat er dus ja. uh, tegen elkaar ingeschreeld wordt. Nou, dat is gelukt. Ja. Maar om dan te zeggen wat ze zeiden op dat nee, moment, weet dat ik is ook ik ook niet. Nee, het nou, ook dat niet. Dat heb ik nou als bischop ook. Dan kom ik ergens binnen, Er zit een hele zaal vol met kinderen. Die schreven allemaal door elkaar. Sinterklaas verstaat er geen woord van dan op nee. dat moment. Maar u kan het ook vertalen, want ik denk dat als u binnenkomt dat er gezongen wordt. Ja, en dan, er wordt ook en dan hebben ze allemaal hetzelfde liedje. Dus dat moet wel verstaanbaar zijn. Ja, dat is wel verstaanbaar. Maar, maar als, als we in discussie gaan ja, ja. en ik ga als bischop... Toch altijd nog graag in discussie, ja. ook met kinderen. Ja. Dat is dus voor mij wel erg moeilijk hoor. Ik ben ook nog een klein beetje doof, moet ik u eerlijk bekennen. Ja. En ik heb ook zo'n uh, zo gebarenpiet naast me staan, Willem. Ken jij, oh. ken jij gebarenpieten? Jazeker. Dat zijn geen roetveegpieten, dat zijn gebarenpieten. Oh. En die helpen mij dan, uh, als ik het niet goed versta, om, om toch te begrijpen. begrijpen. Wat moet een piet een opleiding geven, dat hij het een beetje in op orde brengt. Een beetje de nou. ceremoniemeester ja. of zo ja. is. Ja. Een hulp? Ja, ja. Wat een idee voor morgen. Ja, ja. Daar ben ik heel blij om. Dank u wel. Ja. En als u, als u aanstaande zondag aankomt op Zandvoort... dan kunt u dat meteen in praktijk brengen. Ja, ja. dat is een goeie. Ja. Een onvermijdelijke vraag voor mij is... meneer Boon, eh, hoe kijkt u aan... tegen die hele Zwarte pieten discussie? Ja, nou ja... ik denk dat we mee moeten gaan. Er zijn natuurlijk dorpen die zeggen... Was, het is zwart, het blijft zwart en we doen het zo. We doen dat in een besloten gemeenschap... met de meneer voor de deur... Dan komt nee. er niemand in. Maar ik hoor dat er overal uh, teams zijn en, en anti-dingen ja. zijn. En dus de meesten zijn meegegaan met die veegpieten. Ja. Ja, als je ja. het in je dorp doet of in, in, in de waitwood... dan heb je natuurlijk, uh, kan het zijn dat kinderen herkenning hebben. Ja, precies. Nee, maar ik, uh, mijn concrete vraag aan u is... Oh, uh, hoe, hoe vindt u het zelf? Wat, wat, had u liever de oude traditie? Of zegt u, nou, dat kan me niet schelen. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk, als het, als het, moet, het moet vredig verlopen. Dus als dit de oplossing is om het vredig te laten verlopen... dan maar uh, veegpieten. Dan maar veegpieten. Ja, maar ja. Ik, ik kom zelf uit. De zwarte Piet. Ja. Mm. U u misschien... oh. ja. Ja. ja. Ja. Ik heb hem niet, maar ik kom er wel uit. Nou, Willem, gewoon maar even een stukje muziek. Ik moet even bijkomen. Ja, ik, ik, ik zit met alle verstand te kijken. Van, nou ja, goed, is er iets anders waar ik mij over kan verbazen? Nou, als ik naar buiten kijken, het is een hartstikke mooi weer. En toch is de zomer al voorbij. Zeker weten. is over, Maar ja, toch net wat ik zeg. Uh, als je naar buiten kijkt, dan lijkt het nog... Uh, het lijkt wel lente, man. Ja. Nou, dat mag ook wel eens gebeuren. Uh, meneer Boon vindt u ook niet. Ik vind blij dat de temperatuur iets zakt. Ja, ik... Ja, ik, ik, ik erbij. Het Moet je, blijkt je eerlijk zijn. Ja. Ja, ik, ik, uh, ja, ja. ik zie er altijd... wel oh, oh, Leuk dat je er ook bent, trouwens. Ja, dacht ik. er ja. Kan je nog herinneren dat je op een schoot zat... dat je op mijn mantel hebt ja, geplast? Nou, dat weet ik niet meer. Maar ik was wel een beetje bang. Je was een beetje bang. Je een beetje ben je nou bang. nog bang voor meneer? Nou, nee, ja. nee, nee, nee, nee. nee, je kijkt ook heel lief naar me. Ja. Ja, vind ik heel leuk. Ik vind dat, Johan, ik vind het altijd zo leuk als, als vrouwen lief naar me kijken. Ja, ja. Heb jij dat ook nog steeds? Dat heb ik ook nog steeds. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Heb jij nog uh, goede adviezen voor Sinterklaas? Nou, ik had niet... Nou, adviezen. Gewoon netjes blijven. Ja. Dat, dat is ook belangrijk, want je mm -hmm. hoort natuurlijk veel over bischoppen. Maar ik denk niet dat u ja. daar ieder geval ja, ja. onder die categorie. Um, dan wa was mijn vraag... Vindt u het nog steeds leuk om te doen? Ik vind het zo gezellig altijd om te doen. Ik moet je wel zeggen dat... Uh, ja, mijn, mijn lichamelijke gebrekjes... Want heb, jij, jij hebt ook last van je rug gehad. En ja. heb, maar ik heb zelf ook een beetje zo in die onderrug... Weet je wel, als ik dat, dat paard afkom... Nou, ja. dan kraakt het allemaal wel een beetje ja. bij Sinterklaas, hoor. Maar ik heb wel persoonlijke masseurs. Ja. En bij voorkeur masseuses. Ja. Maar heeft dat nog steeds te maken met die knik in je staf? Die knik in mijn staf, die ja. zit alleen aan de bovenkant. Dat is ja. een krul. Die is, ja, is een krul. Kan je nagaan, die man die, die heeft er helemaal geen verstand van natuurlijk. Oh ja. Nee. Ja. Nou ja. Ieder is specialist, Gezonde ja. interesse, hè, ja. Ja. We zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar als u met de boot aankomt, vindt u dat bootvader nog steeds leuk? Uh, vind je mij aangekomen? Nou ja, dus, dat weet ik niet precies hoe het er verleden jaar uitzag. Want ik zie u natuurlijk nu met tabbet. Ja, maar als je met de boot aankomt, de storm, geen storm, of maakt het u niet uit? Uh, dat maakt me helemaal niet uit. Daar ben ik wel een beetje aan gewend geraakt in al die jaren natuurlijk. Hè. We zijn echte koele zeezeerlieden, wat dat betreft. Ik ga bij voorkeur altijd bij de stuurman in de hut. Ja. En dan kijk ik zo over de zee uit. Ja, Fantastisch hoor. Kan daar, dat kan eigenlijk de vaart mij niet lang genoeg duren, meneer Boon. Ja. En dan aanstaande zondag komt u aan in Zandvoort? Dan kom ik aan in Zandvoor ongeveer. Elfvuur, ongeveer. Uh, ik, Elfvuur, ik kijk ja, even naar Gerry, want Gerry heeft de regie hier over de aankomst van Sinterklaas. Dan ja. stapt u op het paard? Ja. Het uh, staat, sta... klaar, staat klaar. ja het paard staat oh, klaar. Maar kan u dan wel droog overstappen van de boot naar het paard? Nou, dat hangt van het weer af natuurlijk. Of gaat u bij iemand op schoot zitten? Of op, uh, op de rug bedoel ik? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat doet u niet. En, maar jij hebt het over droog. Ja, dat hangt van, van het weer af natuurlijk. Ergens het regent, dan kom ik niet droog aan. Ja, nee, nee, nee. Uh, alhoewel... Gaat u het dorp door? Maar, uh, sorry? sorry? Gaat u het dorp door? We gaan het dorp door. En uh, ik hoop dat er een hoop mensen mij komen verwelkomen. Ja, u gaat maar naar de burgemeester. Ik he? heb, ja, ik heb nooit ja. te klagen. Meneer Molenburg is dat hier. Ja, ja meneer Molenburg. Daar ja. ja. heb ik al een telefoontje van gehad. Ja. Die zegt van, uh, uh, heeft hij er zin in Sint? Ik zeg, ja, burgemeester ja. heeft hij er ook zin in. Hij heeft er ook zin in, maar hij doet liever de Grand Prix. Nou ja, ik, ik begrijp natuurlijk ook dat hij extra moet werken, want het is voor hem zondag ja zal die maandag al vrij zijn. Ja, maar hij vergeet het is voor mij ook zondag. Hè? Ja, maar ja, dat, dat, bedoelt, zo is het. Sinterklaas werkt 14 dagen, een weekje ja. per jaar. dan is ja. hij ermee klaar. En dan is die, dan, dan, dan die kan hij Die burgemeester is, name, is natuurlijk 52 weken. Is en als ja. hij dan zondag moet werken, misschien krijgt hij extra betaald. weet het. Maar uh, even ter afsluiting, Johan. Ik vind ja. het zo fantastisch dat jij even naar de studio bent gekomen. Heel graag uh, gedaan. Niet alleen om met mij te praten, maar ook met uh, deze schitterende mensen hier van uh, Zier van Al die vrijwilligers. Ik heb het over Gerry. Gerry. Ha, ja. Meisje, leuk. Ja, je en ome Willem, de film van ome Willem. Joepie. Ja. Ja. En Charles de natuurlijk. Nou, dank u wel, Sinterklaas. Wat leuk. Dat, ik vind, ja, ik heb ook met bewondering naar u zitten kijken. Ja, nou, Charles, ik vind het ook leuk dat jij erbij was. Johan, nogmaals bedankt. Gaat en heb gedaan. je nog een, een, een, een laatste oproep aan, aan de menigte van Zandvoort? Flink zingen en flink juichen. En er een feestje van maken. Heel ja, goed. Voor Dank allemaal. Ja. Gezellig. Kom nog eens een keer langs. Zal ik doen. Dank, Dank dankjewel. je wel. Nou ja goed Sinterklaas. Dank je wel dat u er was. We gaan richting de klok van 9 uur. En dan moeten we nog twee uurtjes muziek maken. En muziek tien draaien. Uur, hè? Tien, hè? tien uur. Tien uur. Ja. Klok van Wat, tien uur. Nou tien uur. tien uur. Ja maar ik denk er er een uurtje bij dacht ik nog. Oh. Nou ja goed. We, we zullen nou onze goede, goede Sinter er eens even uitknikken. Eventjes. Nou, allemaal tot ziens, hè? Tot zondag, zeg Ja, ik, ik, ja. Ga, ik ga weer naar Brussel terug. Oh ja. Want de boot ligt aan de Belgische kust. Okay. Dus daar moet ik weer uh, ja. aan boord. En dan kom ik... Uh... Ze hebben daar hoog water, hè? Ja. Ja, dus dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. In, ja. Vlaanderen, in Vlaanderen ja. met name. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, ik ben wel wat gewend. Dus dat pakt mij niet uit. Dat wordt roeien. <laughs> met de riemen die je hebt. Ja. En anders moet je toch eens een keer denken aan een zeepaard. En zeep. Oh ja. Ja. ja, kan ook. Dat heb je ook natuurlijk. Ja. Hoef je ook niet op te stappen, maar af te stappen. Dan kan je gewoon nee. blijven zitten. Ja. ja, kom je zo uh, ja. het strand op? Nou ja, goed. In ieder geval een hele goede reis terug. En uh, nou ja, tot zondag dan maar. Dankjewel, Willem. Tot zondag. Dag zin, dag later. Dag, dag, dag allemaal.